En een voorspoedige start. Zag verhoeven met het NOS-journaal. De Europese Commissie onderzoekt belastingafspraken die Nederland heeft gemaakt met IKEA. Het Zweedse bedrijf betaalde mogelijk veel te weinig belasting, waardoor het een oneerlijk voordeel heeft gehad. Een bedrag wordt niet genoemd, maar wordt rekening gehouden met honderden miljoenen euro's. Twee jaar geleden werd een soortgelijke belastingafspraak van Nederland met de koffieketen Starbucks afgewezen door de Europese Commissie,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 Trainer Henk Fraser van Vitesse stopt ermee. Volgens Omroep Gelderland vertrekt hij in de winterstop al naar de Israëlische club Maccabi Haifa. Fraser zou de bemoeienis zat zijn van andere mensen binnen de club. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen in Arnhem. Vorig jaar won hij de eerste prijs in de clubgeschiedenis van Vitesse, de KNVB-beker.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met menu. ZFM. Lunched. Ja, zo is het. U weet het. Het is 1 uur. Of het is vier minuten over één al inmiddels. En dan bent u gewend om een stukje cabaret te krijgen. Dat krijgt u ook vanmiddag. En ik heb uitgekozen het kikkerverhaal. Kikker Jan. Uh, nee, niet het kikkerverhaal. Een verhaal over een vogelverschrikker. Ja. je zal maar vogelverschrikker zijn dat je zo'n hele dag op zo'n veld moet staan. Zo in, uh, hey, hey, hey, met je armen zo'n beetje omhoog. En een bezem in je hand en zo. En dan komen die vogels. En die zijn bang voor je. Die gaan er als een speer dan weer voor door. Dat is de bedoeling althans. Maar er zijn natuurlijk ook vogels die hebben gewoon... Uh, die zijn immuun voor, voor vogelverschrikkers. Hè? Ik weet niet hoe het met Jan is. Maar we gaan het horen van Hans Steven. De vos!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 En een heldendichten werden zijn heldendaden bezongen. Kikkerjan, Jan, kieker Jan, het is een held. Kiker Jan, kikker Jan, Ja, de vogels van het veld. Kikkerjan, Jan, het zegt niet kester, kikkerjan Jan is sterk. Weer op geen dag en nacht dan het en het werk. Kiker Jan, Kiker Jan. Ja. ja, en weet je? Zelfs de vogels hadden respect voor Kikkerjan Jan. En, en ze aten alleen maar de zaadjes buiten zijn gezichtsveld. Behalve de raaf. De raaf die ging altijd uh, vlak voor Kikkerjan Jan staan... En dan zei hij. Hé, uh... <laughs> hey. Hey, Kikkerjan. Hé, <laughs> hey, Kikkerjan, Mietje. Hé, hey. <laughs> hey, Kikkerjan, verrekte zak hooi. Hé, hey. <laughs> hey, let op, Kikkerjan, zaadje van het veld. Ja, ja, zaadje van het veld. Hoppakee, hop. <laughs> ja, ja, en <ja>. nou? <laughs> En die arme Kieke Jan die hing daar. Ja, wat, wat, wat moest hij doen? Wat moest Kieke Jan doen? Het was maar een vogelverschikker, maar hij vertrok geen spier. En, en ook vandaag, het, het was weer raar. En de raad die ging weer de keer. Hé, Kieke Jan. La la la la la. <tie> <tie> la, la, la. <tie> maar plotseling plotseling zag Kike Jan in de verte een gestalte naderen. En hij knipperde met zijn ogen, en toen zag hij wie het was.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 Toen hij met een sprong bovenop de raaf dook. En toen gebeurde er iets ongelooflijks. kike Jan de volgende verschrikkelijk, die nog nooit bewoog had, voelde plotseling zijn arm en benen en kracht. Die nog nooit gevoeld had hij stapt. van zijn stok, loodde de Vos en de raaf af. En de Vos schrok schok zo dat hij de raaf helemaal vrat En de raaf die wilde wegvieren, maar met een katachtige reflex greep die aan de raaf de lucht. Pleurde op de grond samen. Met de Vos bukte die met elkaar. En ze spijkerden hem vast en stopte kike Jan. Fuck you. Ja, en Kieke, Kieke Jan wil hem meteen een steen pakken en hem doodgooien met de Vos. Relax. Dat is niet nodig, Kieke Jan. Geen kwaad met kwaad vergelden, Kieke Jan, dat hoeft niet. Jij hebt je kracht gevonden en hij heeft zijn lesje gehad. De rest is onbelangrijk, we laten hem vrij. En de raad werd vrijgelaten. Goh, Vos, Kieke Jan. Vos, ik heb, ik heb zoveel van jou geleerd. Laten wij twee dus samen terwijl de wereld een elkaar maffen en een klokkenhanger hebben. is de de vos. Ik heb mijn vrouw en kinderen, ik kan niet zomaar weg. <lacht> uh. Maar weet je wat we doen? Ik kom gewoon één keer in de weekje langs, en dan praten we allebei over wat we meegemaakt hebben, en dan worden we hartstikke goede vrienden. Jotem, zeg Kieker Jan. En de Vos ging op zijn achterpoten staan om Kieker Jan te omhelzen. Toen een plotseling een schot klonk. Bang! En de vos werd in zijn rug getroffen en viel dood in de armen van Kieker Jan. Ja, wat was er nou gebeurd?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 En de raaf leeft nog steeds. Ja, er zijn angstige verhalen over die vogelverschikken op het veld. De raaf. En natuurlijk de vos die helaas het loodje moest leggen in dit afschuwelijke verhaal. Maar we lachen met Hans Steven. Uh, uit de show Hart en Zielig kwam dit. Want hij heeft een aantal shows gemaakt. De, de truien, ook een show van hem. En uh, Hart en Zielig, zei ik net al. Nou ja, in ieder geval uh, te veel om op te noemen. Af en toe een draak was wat van Hans Teven leuk. Hij is best wel, uh, ja, af en toe een beetje scherp en, uh, en hard en uh, grof, ja. Vinden sommige mensen niet leuk, maar ik, ik zeg van, nou ja... Er zijn ook mensen die het wel leuk vinden, dus we moeten het gewoon wel draaien... bij ZFM's antwoord, zo nu en dan toch. Uh, we gaan eventjes naar iets heel anders nu, want dat is ook belangrijk. Uh, en dan moet ik wel eventjes uitkijken dat er niet twee uh, uh, geluidjes door elkaar lopen. Nee, dit gaat helemaal goed nu. Luister, luister. Ja. Artiest in het licht. Zo is het. Ja, die artiest die kan ik in het licht zetten wat ik wil... maar helaas, luisteraars, deze artiest die ik uh, in het licht wil zetten... die leeft niet meer, want die is helaas uh, overleden. Op 18 december 2001. En dat gebeurde allemaal in Parijs. En dan heb ik het over Gilbert Beco. U kent hem van de hits als Nathalie... Uh, uh, L'important, c'est uh, wat heeft hij nog meer geschreven? Hij oh, ja, heeft een hele, hele uh, uh, uh, waslijst aan uh, hits gehad, hoor. Uh, naast Nathalie en... Uh, oh, L'amour, c'est uh, la des de Jean. Oftewel, uh, Liefde is een, is, een mannen, is een mannenwereld. A Little Love and Understanding heeft hij ook gezongen. Uh, nou ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Ik kan niet die hele lijst voorgelezen, maar... De man is helaas niet meer, hij... Uh, Even kijken hoor. Zijn bijnaam was Monsieur uh, 100.000 volts. Vanwege zijn energieke optreden. Hij heeft dus uh, tijdens zijn optreden zich uh, een beetje gemanifesteerd als een soort Jacques Brel, stel ik me zo voor. Dus heel emotioneel en heel uh, gepassioneerd zingen. Zijn bekende, uh, bekende Nederlandse hit is natuurlijk Nathalie. Ik heb het al eerder genoemd. Uh, die, die komt uit 1964. Een liefdeslied waarin ook uh, een hoop uit wordt gesproken over de Koude oorlog. Uh, dan heb ik het over de ontstaande ideologische muren... tussen het oosten en westen uh, uh, van uh, Europa. In Amerika is Émentenon... Oh ja, daar kon ik niet opkomen, maar dat is ook een hit van hem. Émentenon uit 1961 is erg bekend geworden in de Engelstalige versie. Ik ga draaien van uh, onze goede vriend Gilbert Bécaud... Ik hoor allemaal... Ge, ge, ge, ge, ge, volgens mij gaat mijn telefoon, luisteraars. Nou, excuus. Ik, ik ga hem zo wel beantwoorden. Maar ik kan natuurlijk niet en radio maken en mijn telefoon opnemen. nu dat, uh, Ik zit in mijn eentje. Want Dolly is eventjes... Uh, mijn site is eventjes uh, de deur uit. Uh, om een zieke uh, collega bij te staan. Dat is goed werk dus van, van Dolly. En uh, misschien komt ze nog terug. Maar ja, is dat niet het geval dan... Uh, zal ik de rest van de uitzending, zal ik het in mijn eentje moeten doen? Ik ga zo even bellen met Joop van Nes. Ik hoop dat Joop mij ook uh, te woord uh, kan staan, wil staan. Uh, nou, waar heb ik nou die Gilbert Beko hier gelaten, verdorie? Ik had, hem, uh, ik had hem opgezocht voor u. En uh, dan ga ik nog een keer doen. Want ik, ja, ik heb, ik heb hem beloofd. Uh, Gilbert. Gilbert En dan B. K. O. Met een C erin. Gilbert Beko. Oh, daar staat, er, daar staat er Kieke Jan voor. Dat is uh, wat ik opgezocht heb van Hans Steen. Hey, dat moet weg. Want anders krijg ik uh, Gilles Berbeko. Nou, ja, ik heb hem gevonden. L'important c'est la rose. Oftewel, rozen in het leven, luisteraars, zijn van uitermate groot belang. En dat vond Toon Hermans. En dat vindt Gilles Of dat vond Gilbert zeker ook. Hier komt hij. qui marche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 Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques, si tu n'es que sale banque L'important, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, c'est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 Ja, prachtige stem had de man. Uh, ook overleden uh, 17 jaar geleden. Uh, alweer op 18 december. Dus ja, dat, dat spreekt voor zich. dat is het vandaag natuurlijk alweer. Nog een weekje voor uh, de kerst. Volgende week om deze tijd is het de eerste kerst alweer. Afgelopen uh, weekend, zaterdag, wel te staan, uh, heb ik uh, eventjes weer kennis gemaakt met Jeroen van der Boom. Nou, die kennen we allemaal uh, van de toppers natuurlijk. En Jeroen was in Beverwijk. Die moest hij optreden en zo. En uh, we kennen elkaar van vroeger. Hij woonde vroeger hier in Vogelenzang. En uh, nou, het kwam hij ook nog eens op het stadhuis van Bloemendaal. En daar werk ik dan weer. En allerlei dingen regelen uh, van gemeentewegen, zeg maar. Waar hij dan mee te maken had. En zo heb ik hem leren kennen. En ook, uh, hij heeft er ooit geprobeerd, dat weet u misschien nog niet. Uh, om een Engelstalige carrière te beginnen in de zang. Jeroen, ja, ja. Dat is, uh, nou, hoe lang zal het geleden zijn? Nou, even kijken hoor. Uh, nou volgens mij wel meer dan 15 jaar geleden. En uh, dan had hij een heel album opgenomen in Taal. Hij werd allemaal gepromoot en zo met hem officieel in, in, in een bar. en Er werd, uh, was Gerard Joling toen ook al bij om, om, om hem uit te reiken en zo. En, maar dat is nooit wat geworden. Uh, tot er een meneer was, Tony Neef, die kent u waarschijnlijk wel. Die schreef een liedje, uh, althans een tekst van Je bent zo, de melodie. Weet ik niet helemaal waar die vandaan komt. Maar dat was een grote hit voor Jeroen van de Boom... En uh, sindsdien uh, is het alleen maar sky high gegaan natuurlijk. Na die hits kwam je dus bij de toppers terecht. Ja. En als je dan eenmaal uh, bij de toppers zit... Ja, dan, uh, dan is je kostje wel gekocht natuurlijk. Na afgelopen uh, weekend, uh, afgelopen zaterdagmiddag... dus in Beverwijk opgetreden, live. En ik moet eerlijk zeggen, luisteraars, ik, uh, ik vond het geweldig. De man heeft uh, een geweldige stem... En, uh, een groot entertainer, hè? dus hij weet ook het publiek helemaal in te pakken. En uh, ja, niks anders als complimenten voor meneer Jeroen van der Boom. Dan moet ik even kijken, want ik wou eigenlijk uh, uh, dat liedje van uh, Claudia de Breij erbij pakken natuurlijk. Want dat zong hij natuurlijk ook in Beverwijk. Maar dat kan ik nou weer niet vinden. Het heet Mag ik dan bij jou natuurlijk, dat, dat weet u wel allemaal. Mag... Ik dan bij, ja ik ben even een type, mag ik dan bij jou? Ja, daar heb ik hem. Jeroen van der Boom, mag ik dan bij jou? Nou, live in de arena. Hij deed de afgelopen weekend dus in Beverwijk ook live en het klonk uh, fantastisch. Jeroen van der Boom.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 It's fake En als ik dan alleen ben, mag ik dan naar jou? Ja, ja. Nog een goede Nederlandstalige zanger. Dan heb ik het over Niks Nick Schilder. En hij zingt het nummer van Leonard Cohen. En het heet Hallelujah. I heard there was a secret chord that David played en het pleased the Lord. But you don't really care.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 is for i used to time En Simon, en dan heb ik het over Nick natuurlijk. De man die het hoogste zingt van het duo. Prachtig nummer van Leonard Cohen, halleluja. En halleluja, ik heb Joop Vernes op de telefoon, Joop. Ja. Hey, Joop. <laughs> ja, Joop, je zult het vanmiddag met mij moeten doen. Want ja, uh, ja, is ja Dolly is helaas, uh, gaande de uitzending, is, zij, uh, moest hij we werd ze weggeroepen. Uh, een zieke collega die in het ziekenhuis moet worden opgenomen en niet alleen kon zijn. En, uh, ja, Dingen. Allemaal heel nare zaken. Dus ja, die, die moest even de deur uit. Maar ik hoop dat jij ons uh, wat vrolijker nieuws kan brengen. Over het afgelopen nou, weekend ja. bijvoorbeeld. Ja, ik, ik heb wel een zonder natuurlijk. Want het was wel niet zo heel erg dit weekend. Maar er was toch wel een zonder te doen. Ja. Zo was bijvoorbeeld uh, uh, uh, maal, uh, nee, vrijdagochtend de uh, bekendmaking van de nieuwe naam van AMI. Oorsorganisatie AMI. Ja. Die is samengegaan met een uh, haremsorganisatie... En die hebben vrij echt een nieuwe naam bekendgemaakt. En dat is, uh, vind ik heel toepasselijk, Kennemerhart. Hart. Uh, ja, in het, in, het, in, de, in het hart van Kennemerland ligt Zandvoort en ligt Haarlem. Ja. En uh, nou, dat is toch een geweldige naam. Zeker weten. Hart ook in, in, in de relatie tot een uh, uh, goed hart te dragen aan de mensen die ze verzorgen en dat soort zaken. Ja, ja. ja uitstekende naam. En het werd uh, vrijdag uh, in het Huis in de Duinen bekendgemaakt. Uh, in bijzijn van uh, burgemeester en uh, wethouder gert Bluis. Daar ben ik bijgewijs, uiteraard. En er gaat een uh, mooi artikel komen in de krant van komende donderdag. Ja, want jij, jij draagt. Op... Ja, ik wou zeggen, jij draagt de zandvoorters ervan, Marto. Toch? Ja, absoluut. Ja. En dat uh, laat je weet, gewoon merken door uh, mooie artikelen in de krant te plaatsen. Maar ook on, uh, ons bij te praten, uh, dat doe je bij Henri Rukens in het sportprogramma over sporters in Zandvoort. Bij ons ja. ook, uh, ja, allerlei dingen eigenlijk, hè? Ja, uh, dat is gewoon leuk om te doen, Charles. Ja. Ik, heb, uh, ik heb zelf bij de radio een eigen programma gehad. Ja. Heel lang. 9 ja. uh, of 10 jaar in een gouden oude programma ja. om de vrijdag en ja. Uh, ja, dat was geweldig om te doen, maar op een gegeven moment merk je gewoon dat je in herhaling begint te vallen en uh, toen zijn we ermee gestopt ja, en, maar dat en, doen uh, ze op ja, de Nationale Radio ook hoor. daar vallen ze ook in herhaling ja. kan, ik, kan, kan ja. ook bijna niet anders, want ik bedoel op een gegeven moment, ja dan, dan uh... nou, ja moet je hoor ik, ik heb uh, op uh, uh, een van mijn harde cijfers heb ik een uh, bestand staan van 400.000 mp3's nee, 400 ik, van, van voor van voor tachtig, hè. Ja, oké. Okay. ze van voor 76. Ja. En incidenteel daarna, van oudere groepen, toen ja. ik zeg, nou, die muziek wil ik hebben. En die heb ik gedownload. En die heb ik daarvoor gebruikt, natuurlijk. En het ging vanaf, uh, zeg maar, 57 tot en met 76. Ja. Ja, 400.000 naar en, en er zullen heus wel een paar dubbelen bij zitten, hoor. ongetwijfeld. Dat kan niet anders. Maar ben, je dan, ben je dan ook zo langzamerhand, zo'n lopende encyclopedie uh, geworden als het om muziek gaat, of? Ja, wat, wat ellende is met mij, ja. en dat merk ik niet alleen met muziek, maar ook gewoon in het dagelijks leven, ik vergeet namen. Ja. Dan kom ik iemand tegen en hè, shit, hoe heet die ook alweer? Ja. <laughs> alleen mensen die, die me naast staan en die ik uh, regelmatig spreek, ja, daar, daar heb ik daar geen probleem mee. Ja, ik maar, moet je maar, bekennen, Joop, ja, ja, dat heb ik ook, hoor. <laughs> dat <laughs> heb ik ook, ja. ik, zou, zou dat de oude dag zijn of zo. Nou, lijst zeg ik altijd, hebben <laughs> wij <laughs> Maar ja, jij moet toch een heleboel namen onthouden als Sinterklaas. Ja, dat is zeker zo, maar daar heb ik natuurlijk mijn grote boek voor. En tegenwoordig, in dat grote boek, dat kunnen de kinderen niet zien, maar daar heb ik zo'n vakkie uitgezaad. Er zit een iPad in. Nee hoor, <laughs> nee, nee, weg. Nee, nee, nee. Ik, denk, ik denk dat je daartoe in staat wat dat, dat doen. Bij wijze van spreken, ja. <laughs> uh, dat is het. Nou ja, ik bedoel, de tegenwoordig zangers optreden, en ze eens optreden. Vroeger hadden ze zo'n zo zo muziekstandaard ja. met, met de tekst. Ja. Ze, ja. Tegenwoordig nou, ook een ja. iPad. Ja. Ja. ja. ja, nou, ik, ik ben anti-Apple, dus ik, ik, ik zal een Samsung gebruiken daarvoor. Er zijn ook programma's over trouwens. Joop, geef maar één advies mee. Bewaar altijd een Appeltje voor de doors, jongen. <laughs> Toch? <laughs> Oké. Okay. Ja, goed. Uh, goed Oké. Okay. Uh, uh, even een leuke interment zo. Ja. Zaterdag hadden we ook wat te doen natuurlijk. Ja. Want toen is de IJswagen open. Kijk. En daar je wou ik het nou juist met je over hebben Joop. Want, want ik weet niet of je vanmorgen het nieuws gezien hebt. Welk nieuws? Uh, nou gewoon wakker Nederland bijvoorbeeld. Uh, RTL is dat geloof ik uh, zo'n gezoek. Nee Nederland 1 is dat. Uh, idee, je... uh, het ging over ijsbanen in, in Nederland. Allemaal van die uh, uh, plaatselijke ijsbaantjes. Zijn niet van die hele ja, grote ijsbanen? Ja. Maar uh, wat wil dat geval? En dan ben ik echt serieus hoor. En dan denk ik, je ja, komt hij weer met een, een of andere flauw ding. Nee, uh, er wordt op die ijsbanen worden kleine kinderen worden gewoon geterroriseerd door de opgesloten jongeren. Ja, hangjongeren? Ja. Dat heb ik wel gelezen. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Dat een baan gewoon voegden dicht met vanwege hangjongeren. Ja. Daar zijn we mee bezig. Ja. Waar is de handhaving? Ja, precies. Ja, en dan kwamen we ook nog uit. Want er waren wel uh, zeg maar mensen rond die ijsbaan. Of ergens op een ijsbaan. Ik geloof ergens in uh, IJsselstein. Ach, of zo, die kant. Nou, ja, dan in ieder geval, geval werd daar ingegrepen. En heeft zo'n zo jongen die uh, dus overlast veroorzaakt heeft een pak slaag gehad. Maar dan komen die ouders weer verhaal aan. Dus dat ja, dan ben je, dat moet je ook niet doen. Maar ik vind dat daar opgetreden moet worden. Of handhaving, gemeentelijke handhaving... Dan wel politie, één van de twee. Ja. Die moeten daar optreden. Dit is te besopen voor woorden dat, dat uh, de, het plezier van, van honderden, misschien wel duizenden mensen vergald wordt. Door een groepje van galbakken van 15, 16 jaar. Ja. En dan misschien maar 15 mannen, meer ook niet. Ja, precies. En gemeente, als je, als je er iets over zegt, dan, dan weten ze waar je woont dan komen ze je opzoeken. Ja. ja, dat is te belachelijk voor woorden natuurlijk. Ja. Maar wat, mijn volgende vraag was natuurlijk, hoe gaat dat hier in antwoord? Dan is het allemaal een stuk vriendelijker geloof ik hè? Vorig jaar waren er, was er een groepje uh, tussen aan en langstekend ettertjes. En die is te verstaan gegeven dat ze daarmee moesten stoppen... anders zouden er uh, maatregelen getroffen worden. En die hebben dat gelukkig te hard genomen. Uh, want uh, ze zijn weggegaan. Ze gingen niet meer uh, rondom de baan hangen. Mm -hmm. En uh, dat was een goede zaak. Ik, ik hoop dat ze dit jaar niet komen. Want uh, ja, het is een plezier van een heleboel mensen. En die kleine kinderen durven niet meer... Maar goed, voor. is dat goed opgelost in Zandvoort. En ik hoop dat het dit jaar niet nodig is. Tot nu toe dit weekend is gezellig geweest. Ja, ja het was stukje druk. het was ook prachtig weer ervoor natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja. Vandaag ook weer. Ja. Ja, ja. ja, en was er was ook nog de sprookjeshandeling uiteraard. Dat is ook een geweldig fenomeen in Zandvoort. Ja. En er deden meer sprookjesfiguren mee dan ooit tevoren. Ik meen iets van 40 personen. Ja, geweldig, heerlijk. Je ziet die klankjes genieten. Ja, zijn het de ouders... Kinderen, weet je wel. Sorry. Zijn het ouders die dat verzorgen, die verkleedpartijen of ook kinderen? Nee, dat, dat, dat is uh, hoofdzakelijk Zijn dat uh, uh, de mensen rondom de uh, groep van de wandelvierdaagse. Oh ja. En daar zijn een heleboel vrijwilligers bijgekomen. Die willen dat graag meedoen. Vinden het hartstikke leuk om te doen. Ja. Ook jongeren doen daarmee, mee. Geweldig. En ja. Je, er is van alles nog wat. Je krijgt een oliebol en je krijgt een versuikerde appel en uh, er is dit te doen en dat te doen. Uh, van alles nog wat je kan bij de kerstman op schoot, de kerstman met zijn hele gezin, vrouw, zijn oma en, en, en de kinderen. Ja, maar je kan de in de Sinterklaas vrouw, niet met de kerstman op schoot zitten, kan ik niet. Jij zit natuurlijk een beetje in een lastiger pakket, wat dat betreft. Ho, ho, ho! Ja, <laughs> ja, ja. ja. Doe je dat ook trouwens, of niet? Ja, heb, doe, ja nou op verzoek wel, ja, maar ik heb niet zo'n kostuum, dus dan moeten ze dat voor me huren. Ja, ja, ja, en ja, ja. En, uh, ja dan uh, kijk ik dan gewoon een uh, baard om natuurlijk, want die heb ik wel thuis. Ja. Maar, maar, uh, het is wel leuk om te doen ook, maar ik vind uh, de, de Goede heilige man vind ik toch leuker. Ja, daar ja. ben ik helemaal met je eens. Ja. Absoluut. Ik heb het één keer mogen doen. Ja. En ik heb voor, voor volwassenen, ik heb verschrikkelijk <laughs> gewacht. Ja. Het was geweldig, ja. is waar. En uh, ja, helemaal leuk. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat, dat jij de plezier en hebt. En ook die groep om je heen uiteraard. Ja, zeker weten. Goed, dit ja. was je zaterdag. Ja. En dan gaan we nog even naar de zondag toe. Want zondag waren er helaas twee concerten tegelijkertijd. En uh, ik heb uh, het, het klassieke concert in uh, de Protestantse Kerk, ben ik naartoe geweest. Van Daniel Waaijberg en Martin Oei. Oh ja. ja. En uh, het was grandioos. Echt wereldniveau artiesten. Die Waaienberg. Ja. Toch 83 geloof ik. Man, man, man. Wat kan die gozer spelen. Ja. Niet normaal. Ja. Op een gegeven moment zei hij bij, bij de aankondiging van een, van een programma onderdeel. Van ja, en dan, moet hij, dan moeten we de piano virtueel laten horen. Hij zegt, maar dat is mijn probleem. Nou, daar had hij helemaal geen probleem mee. hoor. Nee. Daar had hij geen probleem mee. Hij heeft korte vingers, dikke vingers. Maar mijn god, wat zijn die erop. Ja. En die Martin Oei, dat is een... een, een Wereldtalent, echt waar. Die heeft al menige prijs gewonnen, 21 jaar pas. En, en, geweldig, maar je merkt het verschil tussen de routine van een, een Weierberg ja. en de, de, de, de, de, eigenlijk het leerproces van die Martin Oei. Martin Oei die komt er absoluut, maar hij is nog niet zover als Daniel Weierberg is. Die man is geweldig. Ik heb een super concert gehad. En wat heb je daardoor gemist joh? Uh, jazz in Zandvoort. Okay. Michael Varenkamp. Uh, een een trompetist is zanger. En dat was weer volle bak, dat weet ik wel. Want ik ben na afloop was er een, een uh, koud buffet. Koud warm buffet, ik was ervoor uitgenodigd. Dus ik ben na afloop van het klassieke concert naar de Krocht gegaan. Ja. En uh, uh, volop lof over, dat, uh, over het concert van, uh, van Varenkamp. Het was volle bak. Geweldig. En het uh, ja, koud warm buffet was uh, geweldig uh, gemaakt door uh, Theo uh, Smit van uh, de Krocht. Ja. Expertant van de Krocht. Dus ik heb een uh, uh, heerlijk weekend gehad. Dat nou, klinkt, het klinkt ja, fantastisch. Ja, het, het was ook echt heel erg goed. Ik was nog dat, in de, uh, ja. de krocht afgelopen vrijdagavond. Uh, oh ja, est, est, oh, ja ik, ik, ik hoorde later dat er iets van een optreden was, van een zangkoor. Nee, nou, ik zal je uitleggen. Uh, Esther Verhagen is een zangeres en die heeft ja. een, een, een, een, een, een zangkoor. ...praktijk. Dus hij heeft leerlingen... ...waaraan ze zangles geeft in Haaglem... ...en uh, die leerlingen... ...die uh, hadden allemaal de gelegenheid om in de krocht... ...afgelopen vrijdag hun uh, talent... Uh, ...op zanggebied te laten zien... ...en wat ze natuurlijk allemaal bij de zangeres uh, hadden geleerd en zo. God, uh, ja, maar het is toch ook wel... Ik, ik, ...ik kwam daar... ...en ik vind het ook wel een fantastisch... ...intiem, gezellig zaaltje hoor. Ja, het is geweldig. Ja. Uh, als, als we over jazz gaan praten... Ja. ...de jazzscene van Nederland... ...de toppers... Zijn blij als ze hier mogen spelen. Ja, ik kan me voorstellen. De akoestiek is zo ontzettend goed. Ja. Het is zo gezellig. Het is niet het hele pompeuze als bijvoorbeeld een Zichodoom. Die zou je niet eens met een Jesco voor Forp krijgen, denk ik, tenzij daar een, een wereldnaam staat. Maar ja. hier zit het vol met 200, 250 man. En het is verschrikkelijk gezellig. De akoestiek is geweldig. En men vindt het zalig om naar Zandvoort te komen. Er zijn ook artiesten die komen met een nodige regelmaat... naar Zandvoort terug, omdat het zo geweldig is. Ja. En dat is toch een streep aan de balk. En het is niet meer het jazzconcertje in Zandvoort. Nee, jazzconcert concert. Zondertje. Ja, en, eh, geweldig, hè? Het he? is geen ge ge ge verkleinwoord meer. Het, het is helemaal geweldig. Ja, en Erik Timmermans is natuurlijk debet aan, hè? Die, die organiseert ja, er gewoon... Erik Timmermans is ermee begonnen... 15 jaar geleden, 16 jaar alweer, dat is de 16e jaargang. Ja. En uh, ja, dat is initiator en uh, ontzettend enthousiast. En hij speelt ook, hij, je kent hem, hij speelt geweldig ja. bas. Ja, zeker weten. En, en, en ook heel, heel veel soorten muziek, niet alleen maar jazz. Ja, hij doet eigenlijk alles, hij doet van alles. Ja, ja. Hij, hij treedt in het uh, Heemsees Philharmonisch Orkest op als uh, bassist. Ja. En hij doet echt van alles nog wat. Echt een, een, een allround bassist. Maar wel een bas. Hè. Ja. En dat maakt het niet uit voor hem of hij nou, uh, de klassieke contrabas moet spelen, of dat hij een elektrische bas moet spelen. Want hij kan het allemaal. Ja, dat heeft steeds Filamisch orkest. Dat, dat, dat treedt van de week op in de Philharmonie in Hagen, heb ik begrepen. Ja, uh, ik ook heb een paar kerstgebruik, kerstgebruik, mogen zien ja Ik heb ze een paar keer mogen zien ja. bij uh, Christus Concert. Ja. Uh, uh, het is een geweldig orkest, uh, allemaal amateurs, maar. Heel fanatiek. Ja, het is toch leuk ook om uh, überhaupt voor een ook. zanger of zangeres... Met de, om voor een orkest te mogen zingen. Ja, dat lijkt me een fantastische wel. belevenis hoor. Ja, ik ik He. zelf heb het nooit mogen doen. Want He. ik kan het niet eens onder de douche zingen. Ja. Maar uh, ik kan me er wel eens bij voorstellen. Ja, je kan wel zingen onder de douche... alleen dan, dan lopen de buren weg. Nee, dan springen, springen de tegels uit de muur. Oh. <lacht> ja, kan ook gebeuren. Nou <lacht> ja. Ja, goed, dat, dat was eigenlijk mijn weekend. Ja. Ik kan alleen nog even melden dat... Uh, komende zaterdag ja. in de katholieke Agatenkerk uit de Grote Krocht een grandioos concert is. Het kerstconcert van het uh, kerstconcert. En er komt niet het eerste, de beste koor van Nederland. 130 man van de Maastrichter Star. Echt waar? Ja. Dat, het originele Maastrichter Star koor. Ja, alles erop en eraan met alle toeters en bel, vaandel, noem maar op. Tjoe. En ja, dat voor 20 euro, kom op wij. Oké, okay. is het is ja, al uitverkocht uh, dat je weet? Of, uh? Uh, nee, er zijn er wel plaatsen, maar ja. je, je, kan je, je kan de kaarten kopen bij uh, Tromp, uh, Kaashuis Tromp ja. en bij de Bruna. Ja. En uh, ja, ik kan het alleen maar aanbevelen. Ik heb ze twee keer in, de, in die kerk mogen zien. Het is een belevenis. Ja. Is dat, is dat, ja. Wordt dat ook nog muzikaal begeleid dat je weet? Uh, uh, met een pianist. Ja. en uh, oh, Ze zingen heel veel a cappella Ze hebben een paar uh, uh, solisten. Ja. Twee uit het koor en een dame. Want het is een mannenkoor. Hè? Ja, ja. 130 man. Het ja. is trouwens een, uh, uh, aardig om te weten dat, dat in koor, als je het over koren hebt, uh, amateurkoren, uh, dat over het algemeen de mannenbevolking in die koren ondervertegenwoordigd is. Hè? Meestal allemaal er, dames. Er, er is er het ja. is verschrikkelijk. Ja. Uh, je hebt koren van, van 20 dames. Er zijn drie mannen zijn er mee te ja. ja Maar dit is 130 man. het ja. Santos mannenkoor heeft 40 leden. Maar dat, ik vind... Dat persoonlijk. Hè, ja. persoonlijk. Ja, ja. Een mannenkoor ook veel mooier klinken dan een dameskoor. ja En gemengd? Het, het is... Uh, dat zit er net tussenin dan. Ja, ja. Een dameskoor vind ik vaak heel schel. Een ja. uh, uh, uh, mannenkoor is, is veel modieuzer je hebt helemaal gelijk, Joop. Ik voel met je mee. Ik ben het helemaal met je, helemaal met je eens. Ja. Maar goed, dus ja. de komende zaterdag... acht uur in de Gatenkerk. Ja. Er zijn nog kaarten te koop. Ik denk dat er niet veel meer zullen zijn. Mm -hmm. En uh, luisteraars... neem van mij aan. Het, het wordt een belevenis. Fantastisch. Nou, ik zal André, André even bellen of die ook komt... <laughs> nou, GELACH Desnoods we, voor de deur daar. een klein ja. de overgezet in ja. ja, geweldig. Uh, Joop, ik heb voor jou. Uh, dit was uh, de, de slot, uh, het slot voor je betaling. Ja, ja, eigenlijk wel. Morgenavond de gemeenteraad. Ja, ja. Het uh, ja, ja, uh, ja. ja. ja. zijn er belangrijke onderwerpen die te sprake komen. Nou, er zal absoluut nog wel gesproken worden over het rapport in Tegis. Dat is het rapport dat er gemaakt is naar aanleiding van de, de gebeurtenissen rondom de mailwisseling van de wethouder Demmers. Ja. En uh, ja, voor de rest de, de uh, jarrondpaviljoens. Uh, voor mij is het altijd interessant. Ik, ja. ik, ik, hou ervan, ik hou van de politiek. Ik hou van alles van wat, maar ja. politiek is er een van. Gewoon een openbare vergadering dus. Ja, ja. 8 uur raadhuis, maar ook te beluisteren via CFM. Ja. En via de website van de gemeente. En de gemeente. En via de website van de gemeente heb je ook beeld. Want dat is tegenwoordig uh, uh, kijken en luisteren. Ja. En het. Uh, uh, uh, ik geniet daar ook hiervan. Oké. Okay. Nou, van het volgende ga je ook vast genieten, dat weet ik zeker. Ik zal de eerste klank ja. even laten horen. Met masculine. Ja, Kerst <laughs> in St. Peters. Ja. Ja. ja, ja. dat weet je, dat weet je, dat heb je goed op ja. Hoop. Joop, speciaal voor jou. Dankjewel dat je ons te woord Dankjewel. wilde staan. En uh, als ik jou niet meer spreek, als ik jou niet meer spreek voor de kerst, dan wens ik jou ja. natuurlijk hele fijne dagen. En, uh, ja, want ik neem aan dat, dat jullie 25ste geen uitzending hebben. Nee, nee, nee. Ik ben nog wel, ik ben nog wel de 24ste hier met Jess, zeg maar. Okay. Voor yes. Maar dan, uh, dan hou ik het ook even voor gezien. Dan ga ik even in z'n betten oh, Ja. <laughs> ik merk wel wanneer jullie er zijn. Ja. En uh, graag de mooie feestdagen. Ja. De heel prettig uiteinden. En alvast de allerbeste winst. Ja, ook uh, voor 2018. Voor jou uh, alle ja. gezondheid. En uh, dat we je nog maar uh, ja, uh, vaak aan de telefoon mogen treffen. Of live in de studio minimaal, natuurlijk. Minimaal één keer per jaar. Zo is Per, dat. Al, per, per dag, per week. Okay. Hé <laughs> hey, Joop, tot kijken. Bedankt. Okay, Hoi. Daaraan. Hoi. What are you trying to prove, in true, that your life has kicked you, it's your mind, and that's all that's tricking you, so step in line. Speciaal voor onze vriend en collega en uh, reporter. Joop van Es was dit. Uh, Crispians en Pietersen met uh, de Pipe Piper Ooit gezongen ook door de Jets uit uh, Utrecht. Meneer komt komen die groep. Uh, ook in de 60e jaren en zo. En die speelde op live in Haarlem. En zo op de botermarkt in Haarlem speelde de Jets. En uh, dan ging je naar die kroeg toe. En dat mocht eigenlijk niet van je ouders. Want uh, ja, in mijn tijd, als je zo'n jaar of 14, 15 was als jongen... mocht je nog niet alleen op pad. Hè, dat, uh, tegenwoordig gaan ze al uh, met elf gaan ze volgens mij uh, naar de stad in, aan de bier en zo. Maar toen mocht dat echt niet. Dus ik was, uh, maar ik deed het wel stiekem hoor. Want als er zo'n goed bandje kwam, ja, dan ging ik er natuurlijk wel naartoe. En dat wist mijn moeder niet. En mijn pa wist dat dan ook niet. En dat weten ze, nu nog, dat weten ze nog niet. Ik heb ik boos verteld. Nou, nee, dat is niet waar. Neschio, de nits. Kent u ze nog? Een Nederlandse groep ook. En we gaan alweer naar de klok van twee uur. Geweldige Nederlandse groep ook Nits, de Nits, ja, uh, de, de Nits waren dat wij wilden ik zeggen, de NITS met Nesquio. En dit is natuurlijk Santana, de Samba Apati. Geen paté, dat is uh, een levenworst op je brood en zo. Sambapati ja, Sambapati santana. Ik ga eruit met eh, nog een eh, medley van Kerstliedjes gezongen door de Karpenters. En eh, dan rest mij eh, afscheid voor u te nemen voor eh, de ZFM lunch van maandag eh, de 18 december. Luisteraars. En eh, excuus voor het vertrek van Dolly, maar ik eh, moest een eh, collega helpen die eh, nogal behoorlijk ziek is geworden. En eh, naar het ziekenhuis moest en eh, even niet alleen kon zijn. Dus Dolly is eventjes... Eh, hem gezelschap gaan houden. De rest mij jullie een fijne dag te wensen. En wat mij betreft tot de aankomende uh, vrijdag natuurlijk. Met uh, ZFM Sport. Tussen de middag. En dan ben ik er ook nog op zondag. Voor de laatste aflevering voor de kerst van uh, ZFM Jazz. Tot dan.